De kok en het lijk in de kerstnacht Geschreven door AC Baantjer Voorgelezen door Rudy Valkenhagen De agent die in de kerstnacht zijn ronde deed, was een overtuigd katholiek. Zijn geloofsovertuiging heeft met dit verhaal niets te maken. Ik vertel het u ook alleen maar omdat het een van de redenen was dat hij met een zekere afgunst naar de mensen keek die na de nachtmis in de posthoren, zoals de kerk aan de Halemerstraat gewoonlijk wordt genoemd, haastig naar huis stapten. Het hoofd in de kraag van hun jas, de handen in de zakken, want het was koud die kerstnacht, vinnig koud. De agent had er graag de nachtmis bijgewoond en zou dan net als de anderen naar huis zijn gegaan, naar Marie, zijn vrouw, niet mooi, niet handig, maar een kachel in bed. Hij keek op zijn horloge en berekende zuchtend dat hij nog minstens zes uur dienst voor de boeg had, zes uur kou. Nog huiverend bij die gedachte sloeg hij vanaf de Haarlemmerstraat linksaf en liep langs het voormalig bolwerk van de West-Indische Compagnie naar de Herenmarkt. Wanneer hij goed had opgelet, had hij aan de overkant op de Brouwersgracht handige henkie langs de geveltjes zien schuiven. Via de brug over de Brouwersgracht schuivelde hij in de zo typische politie-surveillance-stap naar de evenzijde van de herengracht. Hij neuriede in zichzelf stille nacht, heilige nacht. Het was niet wrang en ook niet spottend bedoeld. Hij deed het alleen omdat hij zich op die eenzame gracht wat verloren voelde. De voetstappen van de late kerkgangers waren al lang verwaaid... Wat bleef, was de stilte, de knisperende stilte van een heldere vriesnacht. wat verderop scharrelde een eenzame rat. Plotseling bleef hij staan. Hij hoorde gestommel aan de overkant van de gracht. Onmiddellijk ontwaakte in hem de gezagsdrager, de beschermer van haven en goed, en in zijn met wetten en voorschriften bezwangerde brein, doemde een ingehamerde tekst, diefstal door middel van braak, in de voor de nachtrust bestemde tijd. Voorzichtig stapte hij van het trottoir. En liep naar de walkant. Tussen twee geparkeerde auto's was daar nog een ruimte vrij. Vanuit de schaduw van een boom tuurde hij naar de overzijde. Langs de huizen slofte een eenzame nachtwaker, steeds voelend of de deuren goed waren gesloten. De agent grijnste om zijn ontdekking en bromde zijn teleurstelling weg. Weer niets. Hij bleef nog wat aan de walkant staan. Diepte uit zijn zak een pepermuntje op en stak het in zijn mond. Vrijwel onmiddellijk spuwde hij het weer uit. Er zat tabak aan. Inwendig knorrend op zijn vrouw, die de zakken van zijn uniformjas nooit uitborstelde, staarde hij naar de kringen van kleine golfjes, zich uitdijend van het punt waar het pepermuntje de stille waterspiegel had doorbroken. Toen ontdekte hij het lijk. Het lag voorover in het water, bijna aan de kant. De mantel bolde hoog op de rug. Slierte blond haar deinde als zeewier langs de kruin. Slechts heel even bleef de agent besluiteloos staan. Toen kwam hij in actie. De jonge rechercheur Fledder was er niet blij mee. Rillend in zijn winterjas keek hij vanaf de balkamp toe. Het bericht had hem geschokt en leek in de kerstnacht was wel het laatste wat hij had verwacht. De broeders van de geneeskundige dienst manipuleerden met een net en lange touwen. Het viel niet mee. Het water was te ondiep. Het net raakte voortdurend vast aan de rommelrijke bodem van de gracht. De agent holde naar de dichtstbijzijnde brug en kwam terug met een haak. Voorzichtig trok hij het lichaam in het net. De broeders schorden de vangst langs de stenenbeschoeien omhoog. De agent kwam naast rechercheur Fledder staan, de natte haak nog in zijn hand. Ik hoorde gestommel, meldde hij, aan de overkant van de gracht. Het was niets, slechts een nachtwaker die aan de deuren voelde. Vanaf deze plek stond ik te kijken, en ik wilde juist weggaan toen ik het lijk zag drijven. Fledder knikte wat afwezig. Hij voelde zich niet prettig. Als rechercheur hield hij niet van lijken. Hij was nog te jong om er onbewogen tegenover te staan. Bovendien kon er van alles uit voortkomen. De ellendigste zaken begonnen met een lijk. In normale omstandigheden had hij het nog niet zo erg gevonden. Dan was er altijd nog de kok op wie hij terug kon vallen. De kok, zijn oude leermeester, voor wie hij een grote bewondering had. Maar de kok was er niet. Hij zou dit karawijntje alleen moeten opknappen. De broeders tilden het druipende lijk uit het net en legden het op een brankaar. Het is nog een jong wijfie, rekte een van hen op. De agent grijnsde breed. Ik dacht, zei hij schamper, dat het badseizoen al was gesloten. Fledder vond het een misplaatste grap, maar hij had niet de moed er iets van te zeggen. Hij stapte wat schoorvoetend naderbij. Het licht van de koplampen van de politiewagen streek over een bleek gezichtje. Een rode sjaal was om de hals geknoopt en bedekte een gedeelte van de kin. Een lichte make-up, wat rouge op de wangen, iets aangezette lippen... Kon de dood niet maskeren. De broeders namen de brancard op en schoof hem in de drenkelingenwagen. Ook het net namen ze mee. Ze hadden haast. Ze klapten de deuren dicht en reden weg. Fledder stapte in de politiewagen. Rapporteer het maar aan de wachtcommandant, zei hij tegen de agent. En zeg hem dat ik straks wel met nadere gegevens kom. Fledder startte de auto en reed de drenkelingenwagen na. Onderweg bepenste hij of hij via de mobiele phone de kok zou laten oproepen. Maar waarom? Het zou wel een gewone zelfmoord zijn... Het gebeurde wel meer dat men zich uit zielenoot in het water stortte, vooral tijdens de feestdagen, wanneer eenzaamheid een extra accentje kreeg. En voor een eenvoudige zelfmoord had hij de kok niet nodig. Een klein onderzoekje naar de achtergronden en de familie kon voor de begrafenis zorgen. Toch jammer van zo'n jong kind. Ze had, als ze toch eenzaam was, de kerstdagen beter bij hem kunnen doorbrengen. Tussen zijn diensturen door had ze hem gezelschap kunnen houden. Ze zag er wel aardig uit, lang niet gek... Tenminste, hij schrok van zijn eigen gedachten. De drenkelingen waren gereed de poort van het Willemine gasthuis binnen en stopten voor het houten gebouwtje van de opname. De broeders stapten uit en droegen de brancard naar binnen. Na een paar minuten kwam de dokter van de dienst. Hij wreef de slaap uit zijn ogen, knikte tegen de broeders en keek de jonge Fledder vragend aan. —Ik ben rechercheur van het politiebureau van de Warmoestraat, zei Vledder. Deze jonge vrouw is uit het water van de Heeregracht gevist. Zelfmoord? Fledder haalde zijn schouders op, ik, ik weet nog niets, zei hij aarzelend, ik weet zelfs nog niet eens wie zij is. De dokter liep op de brancard toe en opende even de ogen van het meisje. Daarna maakte hij de sjaal om haar hals los. Fledder keek nauwlettend toe. De dokter trok voorzichtig de sjaal weg en boog het hoofd van het slachtoffer iets naar achteren. Fledder schrok, de adem stokte in zijn keel. Hij boog zich iets voorover om het beter te kunnen zien, er was geen twijfel aan. Aan de hals zaten rode striemen, onmiskenbare tekenen van strangulatie. Hij richtte zijn hoofd op en keek de dokter verbijsterd aan. —Maar, maar, stamelde hij eest, dat, dat is moerd! De dokter knikte traag. —Inderdaad, rechercheur, verwurging. De onaandoenlijke broeders stonden er zwijgend bij. In de kale, wit betegelde kelder van de afdeling anatomie van het Wilhelmine gasthuis stond er nog licht lichtbevende rechercheur Fledder met de hoorn van de telefoon in zijn hand. Hij had de bel al driemaal horen overgaan en vroeg zich af hoe lang het nog kon duren voordat de kok wakker werd. Op nog geen twee meter van hem vandaan, op een brancard met wieltjes, lag het lichaam van de jonge vrouw. De rode sjaal lag op haar borst. Uit een neerhangende slip van haar mantel drupte vuil grachtwater in een reeds gevormd plasje op de vloer. Hij kon het tikken van de druppels duidelijk horen. Het geluid was nog sterker, nog doordringender dan het geluid van de overgaande telefoon aan zijn oor. De kok, het klonk slaperig. Fledder veranderde van houding. Ja, de kok, zei hij, met Fledder, uh, sorry dat ik je wakker heb moeten maken. Ik ben nog niet wakker, klonk het knorrig. Fledder slikte. Luister eens, de kok, ik, uh, ik ben op het ogenblik in de kelder van de anatomief in het Wilhelmientje. We hebben het lichaam van een jonge vrouw uit de herengracht gevist en... Moet je me daarvoor wakker maken? Nee, toe... Luister riep Fledder, wanhopig, bang dat de kok de verbinding zou verbreken. Het is geen gewone drenkeling, ze werd gewurgd. Het was even stil aan de andere kant van de lijn. Weet je al wie zij is? hoorde hij na een poosje. Nee, zie je, ik weet nog helemaal niets, ik... Hij hoorde een diepe zucht. Goed, goed, mijn jong, ik kom al. Binnen tien minuten ben ik bij je. Heb je de dactyloscopische dienst al gewaarschuwd en de fotograaf... Nee, doe dat dan. Ik wil foto's en vingerafdrukken van het lijk. Goed, de kok? Zeker. Ik zal ze onmiddellijk waarschuwen en. En weet je, bedankt. Hij hoorde brommen. Daar heb ik al een zak vol van. Fledder glimlachte. Doe die er dan nog maar bij. Hij hoorde nog een paar onverstaanbare klanken. Toen werd de verbinding verbroken. Fledder legde zuchtend de horen op het toestel. Het speet hem dat hij zijn oude leermeester had moeten waarschuwen. Het spijt hem oprecht. Hij had hem graag met rust gelaten, maar hij durfde het alleen niet aan. Het was moord, en als hij de zaak verknoeide... Hij stelde zich voor hoe de kok nu bezig was zijn altijd pijnlijke voeten in zijn schoenen te brengen, onderwijl vloekend op hem. Fledder, omdat hij hem had geroepen, waardoor de koks vrije kerstdagen naar de knoppen waren. Hij had er zich zo op verheugd nu eens vrij te zijn... Vrij van dienst, vrij van misdaad en weg van het aloude politiebureau aan de Warmoestraat, waaraan hij al zo'n twintig jaar onafgebroken was verbonden. Fledder zijn leermeester uit zijn gedachten en staarde naar het dode meisje voor hem op de brancard. Het beeld drong zich fel aan hem op, de gesloten ogen, het wasbleke gelaat, de halfopen mond. Opnieuw trof hem het geluid van de vallende druppels. Het weerkaatste tegen de kale muren van de kelder. Hij zag nu ook een plasje aan de andere kant van de brancard. De druppels vielen om beurt.